Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Het is maar de vraag of de Europese Unie de klimaatdoelen gaat halen. Dat zeggen onderzoekers van de Europese Rekenkamer. Er zijn wel doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, maar die gaan niet ver genoeg. En het is ook niet duidelijk of Europa er wel genoeg geld voor achterhoudt, zegt de Rekenkamer. In 2030 moet de EU de helft minder broeikasgassen uitstoten. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt gaat een man uit Iran van 43 zeven jaar de bak in. Hij gooide hete olie over twee medewerkers van een AZC in Limburg. Hij zou die frituurolie speciaal hebben gekocht en hebben opgewarmd om over de twee mensen heen te gooien. Hij bekende meteen en zei dat hij liever naar de gevangenis gaat dan dat hij wordt uitgezet. Voetbalcommentator Siert de Vos van Sigosport Sport hoeft geen schadevergoeding te betalen voor een grap die hij maakte. Vlak voor de wedstrijd bij Besiktas-Ajax zei hij in zijn commentaar dit over de Kroaat Vida. Besiktas heeft ontheffing aangevraagd voor het meespelen van uh, Vida. Die is namelijk zo lelijk. Normaal gesproken mag hij op dit tijdstip, omdat er veel kinderen kijken, niet spelen. Ja, Vida kreeg die opmerking via VIA te horen en eiste via de rechter een rectificatie en ook een schadevergoeding van 5000 euro. De rechter zegt dat De Vos geen wetten heeft overtreden, maar noemt het wel een misplaatste en smakeloze grap. Ja, in de afgelopen dagen ging ze viral. Een omaatje dat bij de TT in Assen mensen nat spoot met haar waterpistool. Terwijl ze lekker achter haar rollator aanliep. En ze heeft er ongekend veel reacties op gekregen, vertelt ze bij RTV Drenthe. Sommigen nou doken weg, maar ze vonden het allemaal toch wel lekker. En zei, de doet me in mijn mond. Of, ze vonden het, ze het allemaal warm. Dus ze vonden het helemaal niet erg. Mensen riepen van boven, zijn ze leeg? Gooi mij naar boven. En ik bevulde ze en ik kreeg ze weer naar beneden. Heb ik nog het weer voor je. De rest van de avond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 13 En morgen begint het eerst droog, maar later in de avond en de nacht kan het wel gaan plensen. CFM Verkeersupdate. Verkeersupdate Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Dan is ook in die Excel tegenwoordig een vaste afnemer aan het worden. Daar zijn ze ook al flink op de radar. Maar dat is, maar dat is ook een klein beetje bij mij vandaag gekomen. Ja, ik wil toch een beetje iets aan... Ja, ik zeg het toch...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 dat hoor je wel terug in de muziek, denk ik. Dus dat ja. is wel speciaal. Ja, ja. Ik zie, ja. ja, ik kan me ook nog wel herinneren dat, volgens mij, wel een paar keer dat dan Elliot met een mondkapje opkwam uh, bij ons thuis om wat dingen op te nemen. Dan <laughs> ja. nog heel voorzichtig waren. Ja, ja. ja dat is wel echt, dat was natuurlijk een heel absurde situatie. Ja, ja maar ik denk dat we er wel het beste van hebben gemaakt. Dan, uh. ja.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 I see people walking by with a desperate face Let your body move.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 EP-release show, volgende week in patronaat. Uh, aanvang, wanneer is het? 8 uh, uur? 8 uur. 8 uur. Acht uur. Ja. Kijk, dat bedoel ik. Uh, maar hier is uh, dan uh, hun uh, eerste nieuwe uh, nummer die ze ten gehoor laten brengen na de EP. En het nummer dat heet I Don't Know.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 See you more.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 Betrayed and left me waiting for no one, nothing, everything, you took it all En all the dreams you took. Eh, we gaan nog even napraten met uh, de mannen die gespeeld hebben. Moving. Laat ik eerst uh, de eerste vraag stellen. Hoe vonden jullie het? Leuk. Ja? Ja. Wij hebben genoten hoor. Ja. Zeker, Zeker weten. Zat het wel te nog... genieten. Genieten? <laughs> ja, ik zat te genieten. Het laatste nummertje, ik, uh, dan mag ik een keertje zingen. Nou, dan, uh, oh, mag je ook dan zingen al, ja, ja. Mag, ja, mag heel bescheiden. mag ik achtergrond uh, het refreintje mee zingen. Maar... Ah. Het is wel uh, goed uh, met die, uh, met die uh, wat is het Een tamboerijn uh, uh, ik denk Maak dan ook een eigen nummer met zo'n tamboerijn uh, erin denk ik dan. Ja, we hebben ook wel tamboerijn eigen nummers uh, ja, uh, nou, uh, verwerkt ja, ja. Die hebben vandaag niet een, gespeeld, uh, schitterend maar. instrument. Uh, om, en ja, past het ook eigen. helemaal bij jullie in, uh, in ja. jullie muziek ja. vind ja. Ik, ja, ik. Ja, dat is Brankelend. Ja. ja, maar Hij uh, geeft er een speciaal Vooral de manier op Elliot het speelt is dus echt dat niemand ja, anders. Het ja, leergalloos. Is, ja. uh, is Elliot zit, zit een uh, goede tamboerijn speler in de dop? Of ja, is hij ja, dat ja, al in de dop? De, de, de, de potentie is erbij. De sowieso. potentie! <laughs> en uh, daar gaat het natuurlijk om. Ja, en hij ja. vindt het ook heel leuk. Dus dat, uh, Ik vind het heel leuk om ja. te doen. Dat, dat, uh, ja. <laughs> Je moet Nog maar iets, uh, want uh, woensdag is er een release show.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 Als je uh, uit het overleg uh, bent gekomen en je zit nu Meteen te luisteren, halen, ja. dan weet je dus nu dat je woensdag uh, maar even... Daar je moet erbij zijn. Nou. Dit is een persoonlijk bericht. Zo, heupen Punt. Ja. <laughs> dat is gelijk een statement uh, in de richting. Ja, uh, juist. Ah, goed. Uh, maar dat, uh, dat, uh, dat is dan voor komende woensdag. Yep. Uh, uh, ja, nou ja, goed. Jullie hebben al uh, de nodige optredens achter de rug, heb ik uh, begrepen. Dus, uh, dus uh, ja, het smaakt naar meer, denk ik. Zeker weten. Het heeft een kleine pauze nu gezeten tussen het laatste optreden en nu. Dus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 Streets for so long.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 the end game I was a road an abstract painter said I'm a ghost so I was forgotten like pain and smoke still I'd bring the autumn I fill the house I'd whisper through the tall trees Figures in the clouds A phantom saint Wouldn't be proud